Marielle Hageman met het NOS Journaal. Na de gedurende avontuur in het zuiden van Spanje 12 kilo afgevallen. Inmiddels zijn er weer vijf bij. zei is op een persconferentie in haar woonplaats Tramprooi in Limburg. Ze zei dat ze nooit de moed heeft opgegeven. Vooral omdat er vers water in de buurt was. Snachts hield ze zich warm door zich te bedekken met gras. Ze zou een wandeling maken van 2,5 uur. Het werden 18 dagen doordat ze bij een splitsing het verkeerde pad koos. Haar dochter riep de Spanjaarden in Nerga op om er een duidelijk verkeersbord neer te zetten. Er zouden daar wel meer mensen zijn verdwaald.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 Nederland heeft Zuid-Soedan direct na de onafhankelijkheidsverklaring erkend als zelfstandige staat. Premier Rutte heeft president Kier veel succes gewenst. Minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken hoopt dat Zuid-Soedan zich vreedzaam en democratisch verder zal ontwikkelen. Het land moet samen met de regering van Soedan de lopende kwesties oplossen, zei hij. Zuid-Soedan en Soedan zijn het nog niet eens over de verdeling van de olieinkomsten, de staatsschuld en de grenzen. Het weer. In het oosten kans op onweer. In het westen droog en wat zon. Vanavond trekken de laatste buien weg. Morgen een vrij zonnige dag. Het wordt 20 graden aan de kust en 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Bij Rotterdam staat op de A20 van Gouda en Oek van Holland... tussen Knopert te Bresseplein en Rotterdam Centrum... een file van 3 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinfo. In Circus Zandvoort ben jij de...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 Ik heb wel één, ding, één ding, een leuk ding meegemaakt eigenlijk. Ik ben uh, naar Tour de Jour geweest, dat programma. Okay, ja, ik heb het gezien op tv. Heb je mij gezien op ja, tv? Het ja, ja. is een, een nieuw programma op RTL 7, Tour de Jour. Een beetje geïnspireerd op VU Oranje, maar dan voor het wielrennen. het Gené, on, uh, onder andere ja. uh, Gert Jacobs, oud wielrenner zit daarin. En het uh, was hartstikke leuk. En uh, nou ja, we kwamen daar aan en... Uh,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 Het nummer van uh, Dries Roefing die, dus, uh, die hij dus dan zingt Tijdens dat programma Tour de Jouw uit het nummer Klein stukje De Tour de France Die volg ik nu al vele jaren Met een transistor radiootje Op het strand Met Theon Koma aan mijn oor Zo rolde ik de zomer door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 De tijd waar leven. Nou, ik moet zeggen, best leuk nummer toch? Ja, oké. En dat ja. zingt hij dus tot dit. Maar ja, dat is nummer dit En dan is het voorbij. En hij playback, hè?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 We won't play another song until we're damn good and ready. Okay, we're ready. Transmission, the game is 5, 4, 3, 2, 1. This is the FM Zone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 Brittany, ja. goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het nu met je? Want je bent uh, net koud van het podium afgekomen, hè? Nou, het gaat hartstikke goed met me. Ja, hartstikke goed. Hoe voel je nu? Want jij bent de winnaar geworden van het enige echte kundfestijn. Nou, dat voelt natuurlijk hartstikke goed. Winnen is altijd leuk. Ja, tuurlijk. Had nou, ik ja. het verwacht.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 Ja, en is dat je, Welke nummers zie je eigenlijk nog meer? Uh, Release me van Agnes. Okay. Mama duel van Pixilot. Je krijgt gewoon de kleuren van de. Uh... Danny de Munk? Ja. Yeah. Uh, one and Only. Danny de <laughs> Munk had te gek zeg. Leuk. En eh, uh, ja, nee, nou ja, gek, je hebt met. Uh, hoe, lang heb, hoe lang heb je gereden? Hoe lang was je daar eigenlijk? Um, Weet je ben. niet, nee. Ja. Nee.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 want je eigenlijk laat het eigenlijk over je heen komen en je wacht, uh, je wacht het gewoon even af. Ja, ik wacht het dus gewoon even af. Oké, okay, te gek. En wil je daar ook uh, zeg maar je geld bij verdienen later? Ja, heel erg graag. Ja. Ja. Zit er iets van bijvoorbeeld Idols, nou ja, Idols heb je niet meer, X-Factor of, of, uh, uh, Voice, of Holland. Voice of Holland. Wil je daar een keer aan meedoen? Het zou ik zou wel willen, ja. Want dat is wel een hele mooie stad, hè? Start als je mijn ouders, doorkomt. Uh, mijn ouders houden me nu nog tegen, ik ben nog te jong. Ja, je bent nu dertien, hè? Ja, ik ben dertien. Dus ja, ik, ik heb er een paar gezien hoor, bij uh, X-Factor van mij van dertien. Dus, uh, is dat zo? Ja, voor mij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 Gefeliciteerd nogmaals. Heerlijk en uh, dankjewel bedankt. dat je even naar de studio wou komen. Nou, we nou, dus waarschijnlijk horen wat vaker van er, hè? Of, ik hoop het wel. Als je nou ooit een keer single uitbrengt of zo, laat het weten, hè? Of dat je wil een keer doen. komen optreden hier, ja. geen enkel probleem, kom gewoon langs. is goed. Brittany, dames en heren, dankjewel. <applaus> nieuwe muziek nu, de nieuwe van Jonathan Jeremiah. I've been feeling, I've been feeling. I've been feeling like you me around. I've been hurt, I've been hurt. I've been hurtin' but there's no way out I've been hurtin' but there's no way out Zo!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 Zo een Lekker. Lekker blaadje. Real El Canario. En hey Rudy. En international style. international style. Ja, dat is in het Volgende week. Gaan wij toch naar hem toe? Oh ja. Wij gaan volgende week naar het Free Festival. En daar draait die Real El Canario. Ja. Ik zeg eerlijk. Ik vind hem toch een van de beste DJ's ter wereld. Dat komt. Omdat hij echt van die uh, disco klassiekers... Uh,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 En uh, het was te gek hoor. Hij speelde als een hit samen met het Metropool Orkest. En wat is die gast? Goed zeg. Goed. Ja. Zometeen gaan wij even bellen met de True Generations, organisator van True Generation. Tom Ziekman heet hij. En we gaan er even over babbelen. Maar nu eerst, net hoorde je uh, naar een internationaal stijl. Maar dit is afgeleid van deze plaat: Diana Ross, My Old Piano. <middels> met mijn old piano. Oh, wat ga je gewoon. weer zwoel afkondigen. Goed Ongelooflijk. Day. Goed day. Goeie plaat, Diana Ross. En uh, dat, dat, leek moet ja. op, uh, dat lijkt natuurlijk op Real El Canario International Stijl. Die Real El Canario heeft het namelijk ook geïnspireerd op, uh, op die van haar. Maar ook op een op old op piano. Liedje. Maar ja, dat is te gek. Namelijk, sinds een show, dan doet hij echt heel veel van die, uh, ja, van die dance uh, klassiekers en uh, ja, dat, soort, uh, dat soort plaatjes. En dat is zo goed, zeg. En dan mix hij dat door elkaar.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 Ja. Ik ben een beetje in de soul stemming vandaag, Dat kan je misschien wel horen. En wat is dit goed zeg, LTD. And back in love again. Even kort uh, naar het wielrennen.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 Jammer genoeg reed er al vroeg een groep van negen man weg, maar die trui komt terug en als ik me zo blijf voelen. We gaan het morgen zien en morgen is natuurlijk weer een andere etappe en er zijn natuurlijk alle mogelijkheden open. En volgende week gaan ze eigenlijk wel echt beginnen met de bergen en het worden steeds meer... Tot natuurlijk de uh, Alpe du West. En daar heb ik gezien in hoor. Ja. Er een, een paar uh, moeilijke etappes zijn natuurlijk de tol, uh, Col de Tourmalet. Een van de zwaarste etappen. En natuurlijk de Nederlandse berg. De Alpe du West. We blijven even in de Soul hangen. Franse Soul wel te verstaan. Alleen nu in het Engels. Ben Lonke Sol. Dit is Little Sister. As we see it here. It hurts me so. There's no need to lie deep.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 don't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 Hey en een uh, zeer goede middag. Een zeer goede middag, hartstikke mooi. Bas, uh, jij bent organisator van, uh, van de uh, Two Generations. Ja, klopt. Ja. Ho ho uh, hoeveelste editie is dit? Het is de, eigenlijk de eerste on the beach, maar jullie hebben het ook op andere plekken gehouden, toch? Ja klopt allemaal, het uh, komt eigenlijk voort uit uh, ja, heel, uh, heel in ver te praten we over 2001, daar is het ook in de regio Velsen eigenlijk ontstaan. Ja. Uh, ja sindsdien, jaarlijks terugkerend en vanaf 2007 meermalen per jaar, uh, onder andere Snow Planet, maar in Haarlem en zeker wel bekend waarschijnlijk uh, bij de Philharmonie ja. in Haarlem. Ja klopt. En bij Saplaza, want daar hebben jullie het ook gedaan. Afgelopen jaar hebben we voor het eerst een buiteneditie gedaan, een open-air versie. Ja, dat hebben we toen inderdaad bij de Veerplas gedaan. Oké. En ja, dat was de eerste keer ervaring met buiten en dat gaan we nu herhalen bij Beatspluk vroeger op het strand. Ja, wat is er nou zo speciaal voor Two Generations?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 Ja, klopt helemaal. ja. ja, ja. Hoe, zal het, hoe zal het eruit gaan zien? Nou, het, uh, het, uh, het gaat wel beloven. Uh, allereerst uh, uh, we hebben we natuurlijk een aantal uh, hele leuke artiesten. Waaronder uh, uh, de topartiste Glennis Graves. Wat te gek. En die uh, komt optreden. Uh, dan hebben we een aantal regionale bands. Uh, uh, die sowieso komen optreden: Petband en de uh, band Als de Brandweer. Oké. Okay. Uh, Hans Dulver is een vaste gast uh, bij ons. Uh, Samen met zijn band, eigenlijk. Eh, op het eind ook. Eh, in, uh, iedereen op stel te zetten, eigenlijk. Uh -huh. uh, Dennis van de Geest komt draaien, Roland Molendijk. Ja, het is een uh, divers uh, programma voor uh, ieder wat wil. Kijk, de gek. Kaarten, waar zijn de kaarten verkrijgbaar? Uh, makkelijkst via de website uh, www2 oftewel de 2 en dan generations.nl. Oké. Okay. En nou heb ik begrepen, je moet me even corrigeren als het niet zo is, maar dat wij twee kaarten kunnen weggeven, hè? Ja, dat klopt. Uh, ja, de attenteluisteraar, uh, die is... Uh, uh, ja, daar, daar gaan we iets... Uh.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 Ja, graag gedaan. En uh, ja, heel veel plezier natuurlijk volgende week. Wij gaan er alles aan doen. En uh, ja, ik moet zeggen, het loopt uh, tot nu toe zeer verspoedig. En, helemaal te gek. Als je geeft, dan gaan we na 3.000 man doen. Kijk, helemaal te gek. Kaarten te winnen dus hier bij Zierfum 023 573-1969. Hartstikke bedankt en een hele fijne avond. Ook bedankt. Goed weekend verder. Hoi hoi. Van Alexis Jordan En die heet Good Girl En daarvoor hoorde je de zin Die ik elke week in het weekend krijg van elk meisje Don't lose my number, Phil Collins hoorde je Je maakt nog steeds kans op die kaarten Voor Two, two Generations Volgende week zaterdag van, uh, van 2 tot 12 Bij Beach Club vroeger Wil je kans maken op die kaarten Dan bel je nu naar de studio 023-573-1969 dus 035731969 573 1969 En jij maakt kans op die hele leuke kaart. Want ik ken het. Het is een echt een heel heel erg leuk feest. Two Generation dus. Bellen 035731969 573 1969 Zometeen het tweede uur van Entertainment For You. Wij gaan uh, bellen met Popstar Henry. Wat is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. En wij gaan bellen met Roy van Buring. Hij gaat nog even kort vertellen. Hoe uh, zijn dag is geweest. En um, hoe hij het uh, kundfestijn heeft um, gevonden. Natuurlijk dat zometeen. Nu eerst naar het nieuws. En... Um,